8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Duitsland is een verdachte opgepakt... voor de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. Duitse media melden dat het een Rus van 28 is. Hij werd vanochtend vroeg in de buurt van Stuttgart aangehouden. Zijn motief zou geld zijn geweest. De Rus probeerde miljoenen te verdienen... door te gokken op een koersval van de aandelen van de voetbalclub. Hij had voor tienduizenden euro's aan putopties gekocht... De Rus zou op de dag van de aanslag in het hotel van Borussia Dortmund hebben verbleven... met uitzicht op de plek van de aanslag. De Franse president Hollande denkt dat de schietpartij in Parijs gisteravond een terreurdaad was. Op de Champs-Élysées werd een agent gedood en twee agenten zijn gewond geraakt. De dader is gedood door de politie. Het aan IS-gelieerde persbureau AMAC meldt dat de islamitische staat de verantwoordelijkheid opeist... De Franse autoriteiten zeggen dat ze weten wie de schutter was, maar ze hebben geen naam of nationaliteit bekendgemaakt. In de Parijse voorstad Shell waren vannacht huiszoekingen. Presidentskandidaten Macron, Le Pen en Fillon hebben hun campagne opgeschort. Het provinciebestuur van Zuid-Holland scherpt de vergunning aan van chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht. Dat bedrijf loost de stof Gen X in de rivier de Merwede. En de toegestaande hoeveelheid daarvan moet met 70% naar beneden. Omdat er zorgen zijn over de kwaliteit van het drinkwater. Nu mag het bedrijf nog 6400 kilo lozen. Dat wordt ruim 2000 kilo. Gemoers moet ook onderzoeken hoe de vervuiling van het milieu verder kan worden teruggebracht. In Arkansas is voor het eerst in twaalf jaar een doodvonnis voltrokken. Een 51-jarige man werd ter dood gebracht voor de moord op zijn buurvrouw in 1993. De leverancier van het executiemiddel had protest aangetekend... en kreeg eerst gelijk van de rechter, maar dat werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. De leverancier zegt dat het middel dat voor de gifinjecties in Arkansas wordt gebruikt... daar niet voor is bedoeld. Het weer, wolkenvelden, ook af en toe zon. Vanmiddag in het binnenland een enkele bui. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A13 de Rotterdam-Den Haag bij Delft na een aanrijding 3 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar ga, heb ik nog een nummer van dit uh, mooie album uitgekozen? En dat is I Hadn't Anyone Till You, Jopez en Soet Sims. <middels>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 Ik kwam een album tegen van hun dat heet Live at Smalls uit 2010. En daarvan ga, ga ik draaien, het nummer Team for a Brighter Future. We gaan luisteren naar Omer Avital. <tieding>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 en Kelly Martin. U gaat luisteren naar Errol Gardner met het nummer Misty.